Zet je voeten naast elkaar op de grond, sluit je ogen en adem rustig in. Visualiseer de zon voor je en adem die in en hou die even vast, breng het door je hele lichaam heen. En adem het uit in de ziel die jij bent. De ziel die huist bij jouw zonnevlecht. En voel hoe je rustiger wordt. En adem nog een keer in. En langzaam uit. Voel hoe het kloppen, voel het kloppen van je hart. En voel hoe je iedere keer in je uitademing, in je visualisatie, bij je ziel, in je ziel terechtkomt. Je zou kunnen zeggen dat doordat het begin steeds min of meer gelijk is, het als een mantra is. Zodat je in een flow, in een gevoel terechtkomt, waardoor je vanzelf opgenomen wordt in een, in een nieuw stapje voor jezelf. Een nieuwe vorm van bewustzijn. Je hoeft er dan op een bepaald moment niet zo heel erg je best voor te doen. Je hoeft er trouwens helemaal niet je best voor te doen hoor. Want dan komen er ogenblikkelijk alle gedachten op je afgestormd die je dan als een wanhopige, eh, als, als wanhopige eh, wilt weg hebben. Maar hoe harder je het probeert weg te denken, hoe sterker ze op je afkomen. Eh, Door die gedachten, die dwangmatige gedachten, hè, eh, simpelweg in te ademen, dus te accepteren en in je ziel te leggen. Die dus huist bij jou, in jouw zonnevlecht daarin neer te leggen, in de ziel die jij zelf bent, is al voldoende. Misschien kun je dat niet in één keer doen, misschien heb je daar meerdere malen voor nodig, ja, een de gedachten te hebben in jezelf, nou dan zijn die gedachten er maar. Door ze te accepteren zijn ze al opgenomen in het licht, door ze bevechten zul je, zul je het verliezen en zullen ze blijven komen. Het zijn overigens jouw gedachten, hè. Niet van iemand anders, ze zijn van jou. En daarom kun jij er ook mee omgaan. Het heeft niets te maken met de andere waar de gedachten over Ah, wordt het je nu duidelijk hoe het in elkaar steekt? <lacht> het zijn dus jouw gedachten. Jij bepaalt hoe je ermee omgaat, welke gedachten het ook zijn. Ze zijn van jou, waar het ook over gaat. Dus nogmaals, leg ze voor je neer, inademen, inademen dus, en neerleggen in de ziel die jij bent, net zolang totdat jij ze niet meer hebt. En dan komt het op een bepaald moment, dan komt die rust, die, die vrede komt over jezelf, absoluut. En nogmaals, voor mij hoor je alleen maar uit eigen ervaring Ik had een eh, interessante, leuke e-mailuitwisseling met iemand. En ik kreeg het volgende antwoord. Een halverwege de e-mail eh, las ik. Verder gaat het vandaag iets, wel iets beter met me. Maar ik hou me heel rustig. Ik merk dat ik alleen nog maar reserve energie opbouw. En die ben ik zo weer kwijt. Ik moet eerst maar weer eens leren hoe het is om in die hele. Energie te zijn. Dat is al heel lang geleden. En ik loop al veel te lang op reserve. Ik werd vanmorgen half wakker en was in een oranje kamer. Die nodig onderhoud moest hebben. Ja, prachtig. Hè? We, krijgen, we krijgen het zo aangereikt van het universum. Hè? Inderdaad, de chakras even afgaan even in alle rust afgaan. Want het is zo belangrijk om de onderste chakras goed te laten functioneren, goed te laten werken. De basis dient niet vergeten te worden en behoort tot de ervaringen die tot de aarde behoren. Alle aardse ervaringen dienen beleefd te worden, dienen begrepen te worden om het eerste chakra, het basischakra, te begrijpen te bezielen. Alle ervaringen van eerdere levens bevinden zich in de ziel die je bent. Dat is wat je bent. Alles ligt in jezelf. Het gaat er alleen maar om om je nu terug te brengen naar jezelf. En de herinnering van vroegere levens dient naar boven gehaald te worden. getransport getransformeerd te worden naar de hersenen. Dus de trilling van je ziel naar de oppervlakte te halen. Dus contact te leggen met de ziel die jij bent. Het eerste chakra, dus dat eh, op je stuitje zit, net boven je bilnaad, het basischakra, dat is de toegangspoort naar eerdere incarnaties dan is het belangrijk om jezelf aarde te geven, om op de aarde te blijven staan. Dus om niet weg te vliegen in spiritualiteit. Dus met andere woorden, om massa te maken in je onderste chakra. Het tweede chakra, het mild chakra, dat met het geestelijke en stoffelijke voedsel te maken heeft, met seksualiteit, het naar buiten komen van je eigen seksualiteit, het creatief zijn. Ik was nog even vergeten de kleuren. Het eerste chakra is dus rood en het tweede chakra is oranje. Het heeft nog een kleur, maar we zullen het nu alleen over het oranje hebben. Het derde chakra, de zetel van de ziel die jij bent. Nou, dan ga ik toch nog maar even verder met de volgende chakra, dat is het vierde chakra, dus de derde wat dus geel is. En het vierde chakra, het, het hartchakra, dat het heeft de groene kleur, dat het naar buiten treden van jezelf inhoudt, naar wat je werkelijk bent. Eh, niet alleen geestelijk, maar in alle ervaringen die bij dit chakra horen. Het vijfde chakra, het keelchakra, blauw, want daar zit de totale aura aan vast. Heeft te maken met je stofwisseling, met de aanmaling en eh, met de storingen in de aura. Bij negatieve energie, waarvan je denkt dat het door anderen veroorzaakt is en bedenk dat, dat je zelf toestaat om zo te denken. Dus eh, bij negatieve energie, energie zal een lichte blokkade optreden, ook. Het horen van akelige berichten, nieuwsberichten, kranten, tv, enfin, noem maar op. Dus de, de dingen die jij jezelf toelaat in je aura, zullen kracht onttrekken uit dit keelchakra. Dus met andere woorden, je bent dan niet bestand om de aanvallen van buitenaf weerstand te bieden. Het is dus vooral een stoffelijke ontwikkeling, maar verbonden aan de geestelijke ontwikkeling. Het zesde chakra, derde oog, eh, oog paars... Uh, ja, en het zevende chakra, uh, ja, fluweelachtig paars, maar het kan ook wit zijn, een chakra. Dus waar de geestelijke ontwikkeling geleerd kan worden, is van korte duur. Het gaat juist om de stoffelijke ontwikkeling, die dient door voelt te worden, begrepen te worden, geaccepteerd te worden. Daar gaat het om. Het lichaam moet aarde hebben. Moet aarde hebben. Het lichaam dient in evenwicht te zijn met de ziel. En zo dien je je ziel te geven wat je ziel toekomt en je lichaam te geven wat het lichaam toekomt. Om van daaruit de ziel naar de hersenen te transformeren om zo te weten wie je bent. En ik zal een kleine korte meditatie doen op de ziel die je bent. Je hebt al jezelf verbonden met het licht en zet je voeten naast elkaar op de grond en sluit je ogen. Ga met je aandacht naar je gevoel in je buik. Voel daarin. Voel dat de ziel in je darmen leeft. Stort daarin al jouw liefde, al jouw kracht en alle scheppende vermogens die je in je voelt. Breng dat in je buik. Ga daar met al je aandacht heen. Ga met je aandacht een klein stukje omhoog naar je derde chakra. Je zonnevlecht, je navelchakra. De woon- en verblijfplaats van je ziel. Adem daarin. Adem door de neus. En breng in gedachten die ademhaling in een uitademing naar je derde chakra. Voel daarin. En luister naar het kloppen van je hart. En voel het ademen van je ziel. Vol het bloed door je ader stromen. Voel in jezelf en voel je klein. Voel je kleiner worden. Steeds kleiner en kleiner en kleiner worden. Voel hoe je zachter wordt. Voel hoe je liever wordt. Laat je lichaam los. En ga terug in de tijd. Je bent zestien jaar. En je viert je zestiende verjaardag. Ga terug in de tijd. Je bent tien jaar. Ga terug in de tijd. Je bent zes... Zeven jaar en voel dat het gordijn gesloten wordt. Je zit nu vast in je lichaam. En voel dat je zelf je leven gekozen hebt. Je hebt een eigen wil. Ga terug in de tijd. Je bent nu enkele uren oud... Je bent de ziel in een klein lichaam. Je vond de pijn van het lichaam en je schreeuwt het uit. Ga terug in de tijd. Je bent nu een embryo van zeven maanden en je ademt door de navelstreng. Ga terug in de tijd. Voel dat je nu een embryo van dertien weken bent. En kijk naar jezelf. Zie dat je lichaam vorm begint te krijgen. Je bent doorzichtig. Ga terug in de tijd. Voel de conceptie van je ouders en kijk naast je. Je ziet je geleidegeest. En je maakt afspraken. Over welk geslacht je zult hebben in je toekomstig leven. Je maakt de afspraken hoe je je leven zult gaan leven. En je maakt afspraken vanuit de ziel die jij bent. Om volgens je eigen karma te gaan leven. Voel in die astrale wereld. Voel daarin. En kijk terug naar je vorige levens. Kijk terug. Zonder angst, het is voorbij. Slechts de ervaring blijft over. Voel en kijk opnieuw in de astrale wereld en voel in de liefde daarvan en de liefde van het universum. En je besluit om die liefde mee terug te nemen naar de aarde. Je voelt de zielenband met je geleide geest en je kijkt naar de aarde. Je ziet dat het tijd is om je ouders te zoeken, zielen die je vanuit eerdere levens bekend zijn. De conceptie is daar en je lichaam groeit. Je lichaam is nu tien weken je bent even in je lichaam. Je voelt hoe je je kracht van jezelf even mag deponeren in dat lichaam, om het dan weer los te laten, om terug te keren naar de astrale wereld je bent nu drie maanden en je gaat om de paar dagen even in je lichaam om te voelen en te ademen en je keert weer terug naar de astrale wereld en voel je bent nu een embryo van zes tot zeven maanden en dan ga je voorgoed in het lichaam je gaat je voorbereiden op je komende leven je gaat je spieren bewegen, je voelt je handen, je benen. In de herinnering is het licht van de astrale wereld. En je ziel zit voor goed vast in het lichaam. Dan kom je op aarde en zie dat het licht van de aarde een ander licht is dan het licht van de astrale wereld. Je bent nu op aarde. In het lichaam van een baby. En je mag tijdens je slaap de eerste weken in de astrale wereld zijn. Dan voel je je twee jaar worden. Jouw ziel heeft zich aangepast aan de aarde. Maar je voelt, je weet de stem van je geleide geest. Je herinnert je het licht van God en de liefde van de engelen. Ja, dan ben je zeven jaar en het gordijn sluit zich, sluit zich. En je herinnert je het licht en de liefde. Adem het licht en de liefde in. Rustig bij de inademing. En voel hoe je tien jaar wordt. En twaalf. En dan veertien en je wordt voor het eerst verliefd en... Je voelt het kloppen van je hart, het ademen van je ziel. En je voelt in die ander. Voel in jezelf dat je de pijn van het leven nodig hebt om anderen te kunnen begrijpen. Dan word je 18 jaar en kijk naar jezelf. Zie jezelf zitten en kijk naar je kruinchakra. Daar kom je weer naar binnen, terug in je lichaam. En je voelt het kloppen van je hart. Het ademen van je ziel. Je voelt hoe het bloed door je aderen stroomt. Voel de herinnering in jezelf. En open je ogen. Deze meditatie kun je nog wel een keer doen hoor. Als je dat wilt, je kunt dat... Uh, in het archief op mijn website eh, terugvinden, deze lezing, eh, www.yhra.nl En ja, ik las er straks een gedeelte van de e-mail voor en hier is nog een, een laatste regel. Eh, dat heb ik dus net ook voorgelezen, maar maar dus voor, voor de goede orde lees ik het nog een keer voor. Ik werd van, vanochtend half wakker en was in een oranje kamer die nodig onderhoud moest hebben. Ja, je droomde over oranje, helemaal, de schepping, het op, opnieuw doen, de bovenkant, hoe prachtig krijgen we het steeds door het universum aangereikt. De droom dus in kleur, en dat was een uitreding, misschien ten overvloede om dat te zeggen hoor, maar ik noem het nog maar een keer. Een droom is in zwart-wit een, een, een restverwerking van de vorige dag, en in kleur is het een uitreding. Veel mensen die met het spirituele bezig zijn, willen te snel, maar het kan ook zijn... Dat de spirituele ontwikkeling er wel degelijk was, maar door allerlei omstandigheden belangrijker te laten zijn, kan er een kleine terugval komen. En juist door die zogenaamde terugval, die geen terugval is in de werkelijk aardse betekenis van het woord, maar toch een vorm is die weer opnieuw ervaren dient te worden, was de kamer oranje. En die kamer moest nodig onderhoud hebben het universum geeft het gewoon. En gelukkig de mens die het herkent, die het weet, die het in het minste voelt, onderhoud. Dus het was er al, maar het moest nodig onderhoud hebben. Al het andere was in je leven even belangrijker dan je eigen basis van je spirituele leven. Al het andere, en dat is niet zo'n vreemde gedachte hoor, de Pijn die daar mee gepaard ging, gaf jou, in ieder geval, jezelf terug. En ik lees nog een stukje voor uit de e-mail. Het doet me goed om weer wat met het spirituele en mijn innerlijke ik te doen. Ik ben er eh, het laatste anderhalf jaar behoorlijk aan voorbij gelopen en er niets mee gedaan. Het was nodig om al mijn energie te stoppen in mijn gezin, maar daar, daarbij ben ik mezelf vergeten. Je vertaling van een droom klopt dus als een bus. Het valt me op hoe je dan eh, jezelf kunt afstompen en niet meer bij het licht komt. Het gebeurt en je hebt er niet eens erg in. Pas als je het weer opzoekt, zie je wat je hebt gemist. Nu de knop nog omgedraaid kunnen houden en mijn lichaam en geest herstellen, ik ben er in elk geval mee bezig en ik geloof dat het er aan gaat komen. Het heeft alleen even zijn tijd nodig. leven van moeilijkheden door het universum, of laat ik zeggen, door het zelf, we zijn immers zelf het universum, we zijn er een stukje van, we zijn een stukje God, wordt altijd als onaangenaam ervaren. De praktisch alle mensen, ik zeg praktisch, maar er zijn dus ook mensen eh, die in hun binnenste de liefde, met een hoofdletter, zijn altijd tegengekomen en zich opgenomen weten in die liefde. En daar zich eenvoelen met het al. Het al dat liefde is. Nu voor jou nog even terug naar af waar je gebleven was voordat je je liet leven en je kunt beslissing maken om je weer door je ziel te laten overnemen. Jouw ziel, jouw stukje God. Het goddelijke waar jij deel van uitmaakt. De menselijke God, de goddelijke mens. Die kent de weg. En het is slechts een beslissing om die weg te gaan in jezelf. Alleen het verdriet en denken dat je niet meer op die weg bent. Of denken dat je nu niet toe in staat bent en laat je naar beneden glijden. Laat het los, je kunt er niets mee. Inderdaad. Je hebt het weer opgezeg, opgezocht en je weet wat je hebt gemist. Je voelt het en de knop kan zomaar omgedraaid worden en de eenheid van lichaam en geest ligt in het voelen. Je weet het, nu het voelen dus. Alles heeft zijn tijd nodig. En het heeft zijn tijd nodig, zeg jij, bepaalt en tijd bestaat niet. Dat is je bekend. Maar misschien heeft je lichaam iets meer tijd nodig om te herstellen. Heb mededogen met je lichaam. Vergeef jezelf dat je je lichaam zo lang hebt laten lijden. Wees dankbaar dat je lichaam jou gegeven heeft wat je nodig hebt. Een burn-out. Hoe erg het ook is. Maar wel om je de gelegenheid te geven om weer bij jezelf te komen. En dank dat je naar de lezingen luistert. En ook voor jou, ze zijn met zoveel liefde gegeven. Ja, dat kwam als dus vanzelf van me af. Of was in mijn gevoel geen enkele keuze. Ja, dat is wat ik wil. En nu doe ik het ook nog. Weet je, ik kan me herinneren. Dat je een hele tijd geleden schreef dat je allerlei studies ging doen. Echt jaren geleden. En dat ik me dat herinnerde, zegt wat. We hebben elkaar maar één keer ontmoet. En dat was aan het begin van eh, de oprichting van eh, www.spiritueelmagazineonline.com uh, daar waren we dan uh, de eerste schrijvers, medewerkers zou je kunnen zeggen. Dus je hebt een indruk op me gemaakt. En ik kan me dus herinneren dat je toen een tijdje later schreef dat je allerlei studies ging doen. En dat, het, dat ik me dat herinnerde zegt wat. Laten we zeggen dat het zichtbaar was dat je iets mee moest maken om alleen maar bij jezelf te blijven. Had je werkelijk deze studie nodig? Al die studies. Had je, je had die inzichten allang. In mijn gevoel was het helemaal niet nodig. Je deed die studies om... wellicht om de diploma's misschien. Misschien omdat je dan dacht dat je door anderen serieus genomen werd. Dat je dan... Um, ja, je kon eigenlijk... Je kon volslagen op je zelfvertrouwen. Misschien had je niet zoveel zelfvertrouwen en besloot je een studie te gaan doen, waar veel energie in gestoken diende te worden, waarbij je met vormen te maken kreeg, waar weinig of geen liefde in zitten. Het leek liefde, die studie om al die mensen. Maar kijk goed, je kreeg daardoor een baan en je moest je richten naar allerlei regeltjes. En allerlei regels en regelvormen vormen dus die tegen de werkelijke liefde ingaan. En wat belangrijker is, tegen jouw diepe gevoelens van liefde ingingen. Maar, maar goed, daar dacht ik destijds allemaal aan. Nu terugkijkende, zou je kunnen zeggen, dat het wellicht onzekerheid was om niet op jezelf te vertrouwen. En let goed op, <klasse> ik wil niemand vertellen wat te doen. Doe wat je moet doen en laat je door niets tegenhouden. Maar in dit bijzondere nou, geval, mag ik het zo zeggen, is alles aanwezig om tot een hoge bewustzijn te komen. Wat denk je? Zou het vertrouwen daarin hebben ontbroken? Het is voor te stellen. Juist als je denkt dat je de inzichten begrepen hebt, komt er een klein stukje dat je nog niet helemaal verwerkt hebt om de hoek kijken. En dat stukje heet vertrouwen in jezelf. Vertrouwen je eigen, eigen, eigen mogelijkheden in alles wat je doet. Dan kan het krijgen van een diploma een hele geruststelling zijn. En daar kan een groot vertrouwen op gebaseerd worden. Maar hoe zit het met het diep vertrouwen diep in jezelf? Dat diep die je bij elkaar te halen. Daar dien je in jezelf over na te denken. En heel, heel dicht in jezelf te blijven, om vast te houden wat je aan inzichten zojuist hebt begrepen. Maar ik begrijp het hoor, ook mijn gezondheid was daar, in één keer. En toen bedacht ik zomaar ineens... Dat het misschien terug zou kunnen komen, als ik ook maar één negatieve gedachte zou kunnen hebben. Die gedachte daarover maakte me zo zwaar in mijn denken. En ik heb er een hele week over gedaan om mezelf bij de kladden te pakken, om die onzekerheid ongedaan te maken. Dat is ook waarom ik steeds maar weer zeg, dat als je je problemen voor je neerlegt en in de ziel die jij bent, je er dan mee om kunt gaan. Ik ken die pijn. Ik weet, ik weet waar je doorheen gaat. Maar zo eenvoudig het voor je neerleggen en in je ziel inademen, ja, zo eenvoudig is het wel. Op die wijze ben ik ervan afgekomen. Dus niet door die gedachte te bevechten en denken van, jeetje, ik was het, nu ben ik beter en nu krijg ik dit weer over me heen. Dus je beklagen. Nee, ik heb het voor me neergelegd en ik heb gewoon me eraan gaan werken. Echt, inderdaad, mezelf in de kladden gepakt. Ja, klinkt een beetje raar, maar ik heb het wel gedaan. En als ik het kan, dan kan iedereen het. En op deze wijze ben ik van die dwangmatige gedachten afgekomen. En ook van andere gedachten, hoor, die zomaar op mij afkwamen, die dus blijkbaar nog allemaal eh, geabsorbeerd dienden te worden. Ja, zo zie ik, ik moet even denken aan, aan mensen die na een operatie of als ze van een arts gehoord hebben dat ze over een maand of meer terug moeten komen. Want het is dan wel in orde met hun gezondheid, maar ze moeten toch nog even terugkomen. En ze in volkomen onzekerheid schieten. En die onzekerheid, die wanhoop dat het toch weer terug kan, kan komen over het zichzelf is bijna niet in stand te houden. En daar helpt niemand je bij. En niemand kan je zeggen hoe je dat doen moet. Want het zit in je gedachten. En juist doordat er in die onzekerheid geen liefde voor jezelf, voor het zelf aanwezig is, is het zo moeilijk om bij jezelf te blijven. En om in je eigen liefde te blijven geloven. Het zeker te weten. Het daarin te zitten. Je daar ont on top of alles in je leven te blijven uh, zien. Dat is zo moeilijk, maar juist dan begint het, dan begint het. Adem het in en leg het in de ziel die je bent. Ik kan het honderdduizend keer zeggen. En nooit is het te veel. Het goddelijke wil het voor jou dragen. Je hoeft het niet alleen te doen. Wat voor gedachten het ook zijn, wat voor moeilijkheden het ook zijn. Zo gaat het dus ook met een burn-out, met het overwerkt zijn, de stress. En je lichaam geeft het zelf al aan. Je krijgt wat je toekomt, waar je om gevraagd hebt. Niet uit straf of uit schuld, maar uit een logisch gevolg. Omdat je steeds maar doorging en doorging. Waar was jij al die tijd voor jezelf? Voor anderen ja, maar voor jezelf. Je kunt pas werkelijk wat voor, je, voor anderen betekenen, als je eerst jezelf geheeld hebt. Het lijkt zo egoïstisch, maar het is net andersom. Anders zuig je jezelf leeg. met steeds maar bezig om stukjes van jezelf aan anderen te geven. Wie het ook is, ook al hou je zoveel van die anderen. Dient eerst jezelf de heden en kijk nu wat je lichaam jou geeft. Je krijgt wat je toekomt, waar je om gevraagd hebt. Om welke reden dan ook, hoe noodzakelijk het was, het zal ongetwijfeld waar zijn waar je allemaal mee bezig bent. Maar er is absoluut een moment voor jezelf. En dat dien je voor jezelf op te eisen. Als je dat niet doet, dan zit er geen liefde in voor jezelf. Voor het lichaam dat je hebt. Voor het denken in jezelf. En je gaat voorbij aan de signalen die je ziel aan je geeft. en die heeft het zoveel keren aan je gegeven. En luister je, ernaar, luister je daarnaar, dan mag je blij zijn met de signalen die steeds maar duidelijker en duidelijker worden en gewoon daar zijn, omdat er zo ontzettend veel van je gehouden wordt, door het universum. Word wakker, zegt je ziel. Word wakker en sta stil bij jezelf. Hol niet door. Je bent niet onmisbaar. Er zijn genoeg anderen. Maar misschien is dit niet wat je eigenlijk graag wilt horen. Misschien wil je... Helemaal iets anders doen. Iets waar je al jaren over nadenkt, maar het gewoon niet doet. Als sta stil bij jezelf. En jij dient eerst geheel te worden. Dan ben je wie je bent. En kun je weer een, je weer een goed deel uitmaken. Om dan juist anderen te helpen. Ja, Denk eens goed na wat je eigenlijk graag wilt. Wat je werkelijk wilt, van binnenuit, waar je eigenlijk in het begin al mee bezig was, toen wij elkaar die ene keer ontmoetten. Waarom zou je dat niet doen? Waarom denk je, je houdt toch niet van jezelf? Dus waarom zou je hier ook naar jezelf luisteren? En zo gaat het maar door. Kijk naar het leven dat zo'n geduld heeft met jou. Totdat er een moment komt in jouw evolutie als mens. En dan? Dan is er alleen maar een burn-out, zoals het genoemd wordt. Je zou bijna zeggen, de tijd die je niet voor jezelf genomen hebt. Die je terug te halen uit de tijd. Uit de tijd die voorbij lijkt te zijn. Die je weer te nemen. Om jezelf te helen. Want het zou een enkele seconde kunnen als je totale inzicht er is. Maar hier hebben de hersenen mee te maken. En die laten zich niet zomaar in een logische vorm gieten. De logische vorm die gewoon met het in mijn ogen normale leven te maken heeft. Dus het leven vanuit de ziel. Daar is dan heel wat denkwerk voor nodig. Dan herinnert die mens zich op een moment zijn eigen binnenste. En ja hoor, eindelijk richt die mens zich daar naartoe. En dan pas kan aan het genezingsproces begonnen worden. Het denken dient omgegooid te worden. Het piekeren, het zorgen maken dient meer de boventoon te voeren in het denken. En het dwangmatige denken mag ook geen rol, geen belangrijke rol meer spelen. Iedere vorm van werk kost moeite en verwarring. Je zou kunnen beginnen door alles, maar dan ook alles te accepteren. En het hangt van jou af hoe lang je daarover wenst te doen. Kun je accepteren dat je niets meer weet? Kun je accepteren dat je geen bal meer kunt uitvoeren? kun je accepteren dat je niets meer kunt onthouden, dat alle werkzaamheden je moeite kosten, dat alles pijn doet in je lijf, dat alles je te veel is? Kun je dat accepteren? Dan is het maar zo. Ja, je bent wel erg ver gegaan, hè, om jezelf te belasten, maar Misschien wilde je dat ook als ziel, om die ervaring door te maken. Dan kun je je voorstellen dat je je eigen zelf toch heel dankbaar zou moeten zijn. Dat je alleen maar een burn-out hebt. Hoe ellendig jij je ook voelt. Het is in feite alleen maar. Een burn-out. En daar kun je ook weer uitkomen. Anderen die zichzelf zo op de proef gesteld hebben en andere gedachten hadden, vormden zich uit die gedachten hun eigen werelden met de daarbij behoorende gebeurtenissen. Dus waar spreken we over? Het is alleen maar, alleen maar een burn-out. Behoorlijke stress, dus. Ja, inderdaad. Diep ellendige gevoelens en alles wat daarbij komt kijken. En daar kun je zelf uitkomen. Met artsen, ja dat kan. Met medicijnen, ja ik denk wel dat, dat dat kan, maar daar ga ik niet over. Velen hebben een houvast aan die medicijnen en denken, denken dan weer dat als ze één keer geen pilletje genomen alles hebben, dat alles weer terugkomt. Misschien is dat ook wel zo, wie zal het zeggen. Het kan een hulpmiddel zijn. Maar bedenk dat op een gegeven moment is het, het niet vertrouwen hebben in jezelf. En daar gaat het over. Dus ja, dat maakt mij niet uit hoor, hoe je het doet. Ik doe altijd wat je moet doen en misschien kun je de combinatie maken met medicijnen en het naar binnen gericht denken. Je kunt erover nadenken dat je het heel druk hebt gehad op je werk steeds onder behoorlijke stress hebt gestaan... En dat je van iets anders volkomen genoeg hebt. En dat is het belangrijkste. Je denkt wellicht dat het de schuld van anderen is. Maar nu ga je de andere weg in. Misschien kun je de verantwoording bij jezelf leggen. En wat jou betreft weet ik zeker dat je dat hebt gedaan. Jij bepaalt toch wat je doet. Jij hebt je toch laten opjagen. Jij hebt je gek laten maken door de argumenten van anderen. Je was bang. Het kan Doe dan wat aan je angsten en kom over je eigen angsten heen. Ik zou bijna zeggen... Luister eens naar een van de lezingen die ik uitspreek over angst. Nee, ik weet nu even niet meer welke lezing dat is. Om die even te zoeken, maar dat dien je zelf uit te komen. Ik zou het nu voor, voor je kunnen opzoeken... Ik zou het voor iedereen kunnen doen, maar misschien is het goed om het zelf te doen. Dus het zelf op te zoeken. En zo op die wijze op andere lezingen te komen waar je de antwoorden kunt horen op de vragen waar je nu mee zit. Want toeval bestaat niet, wat je uitstraalt, trek je weer aan. Ja, Ik zou dus de tijd kunnen nemen om het op te zoeken, waren het niet, want ik het niet doe, om de reden die ik zojuist noem, maar ook om mezelf nodeloos werk te besparen. En dan komen we uit bij de burn-outs van deze wereld. Deed je niet te veel. Waarom? Om op te vallen, om complimenten te krijgen. Voelde je je schuldig omdat je dacht dat je nooit genoeg deed? Dacht je dat je jezelf tot grote prestatie zou moeten opswiepen? Omdat je dat misschien in de sport ziet of denk je dat, dat je dat ook bij anderen, bij anderen ziet? Of welke redenen dan ook? Het is iets dat binnen in jou schreeuwt om gehoord te worden. Maar wel alleen door jouzelf gehoord te worden. Ga al die dingen bij jezelf na. Denk erover in je gedachten. Die, binnen, die je binnen in jezelf laat richten. Daar vind je de antwoorden. Die alleen voor jou gelden. Eerlijke vragen en de eerlijke antwoorden. Jouwzelf. Je ziel. Het universum. Wil alleen maar dat jij je sterk gaat voelen. Maar niet ten koste van jezelf. Wel doordat je alles verwerkt. En wat bedoel ik met alles? Je schuldgevoelens, je angsten, het denken van je eigen onvolkomenheden en noem maar op. Zie die illusies als iets wat je kunt verwerken in jezelf. Accepteer alles, dank je eigen leven, dat je hier nog niet mee om had kunnen gaan. Dus met andere woorden, wees dankbaar dat al die illusies op je weg gekomen waren, zodat jij er iets mee kunt doen. Je bent wel degelijk in staat om alles naar de positiviteit om te draaien en de voordelen uit te halen. Ja, dan moet je alweer denken, dat kun je nu even niet. Nou, dan doe je het toch niet. Laat het maar rustig even liggen. Maar er komt een rustig moment dat het eventjes door je hersens gaat. En dat is altijd het juiste moment. Ja, en geniet van de rust die je nu noodgedwongen hebt. Heerlijk gewoon. Gedwongen, ja. Maar het is niet anders. Om weer kan het vertrouwen in jezelf terug te vinden. Geef jezelf de kleur groen. De kleur van je hart, -shaka. Kleur van de bossen, van de natuur en misschien op een moment om je gedachten te richten naar iets wat je werkelijk wilt. Was het werk waar je mee bezig was nu zo werkelijk zo interessant? Het zijn lieve mensen allemaal, maar was de omgeving nu werkelijk zo boeiend? Zo boeiend dat jij er onderdoor moest gaan? Hoe zit het met al die dromen die je ooit had? Wat deed je daarmee? Zitten ze ergens in een klein hoekje verstopt? Wat zijn je talenten? Wat kun je goed? Je hoeft het nu nog niet te doen, je moet er nog niet aan denken. Maar denk er eens rustig over na, wat werkelijk, waar je, waar je vroeger over droomde toen je nog klein was. Als ik later groot ben dan, en we vergeten dat bijna allemaal. Al die dromen uit jezelf en kijken naar Misschien zijn ze wel allemaal onbereikbaar in je eigen perceptie. Nou, dan is dat maar zo. Maar kijk er nog eens naar. Kijk er nog eens naar. Vraag je eens af waarom die dromen naar jou toe kwamen. De dingen waar jij zo van hield. Het zijn gedachten die naar jou toe kwamen omdat ze naar jou toe kwamen. En je hebt ze zomaar even weggezet. Misschien om een belangrijke ervaring nu mee te maken. Nou, dan haal je ze nu eens tevoorschijn en schrijf ze op. Hoe gek je dat ook vindt, hoe onbereikbaar ze ook voor jou lijken te zijn. Maar schrijf alles op, je dromen, je wensen en concentreer je op de goede afloop van je burn-out. Voel dat je al helemaal terug bent in je eigen goede gevoel als je met je dromen bezig bent. Zo haal je een stukje toekomst naar het nu. De toekomst bestaat in feite niet, maar je hebt een mooie toekomst in het nu geprojecteerd. Met een rustig gevoel, met een rustig gemoed. En in dat stukje nu, dat je uit de toekomst gehaald hebt, zit ook jouw volkomen genezing, jouw gevoel van welzijn. Iedere dag een stukje, iedere dag de positieve visualisatie en dat zal je geworden, ook al doe je het maar. Eén seconde, en de volgende dag doe je het misschien twee, of drie, of misschien wel een minuut. Stilstaan bij jezelf. Zie je de kracht van deze woorden, de kracht van deze woorden? Wellicht ga je gedachten naar je geleide geest, de ziel die met jou verbonden is en die naast jou staat... In de situatie waarin je nu bevindt. De ziel dus, en ik ga het toch zeggen, die jij meegetrokken hebt in je, in je burn-out, in de stress situatie. Maar waar je er gewoon uit gaat komen, zodat je weer die stap vooruit kunt zetten. En zo heb je een ervaring van de aarde begrepen en geaccepteerd. En omgezet in bewustzijn. Een kleine meditatie tot slot, met het contact met je geleidegeest. En sluit je ogen. Adem rustig in en ga weer met je uitademing naar je zonnevlecht, om op deze wijze in je gevoel te komen. En maak het contact. Of stel het contact voor door aan je geleide geest te denken, met alle liefde die in jou zit. Voel, voel in jezelf en ervaar dat je geleide geest zijn armen om je heen Slaat. Adem rustig door vanuit de ziel die je bent. Voel je geleidegeest half achter je, half boven je. Voel de energie, je aura is beschermd. Voel al je chakras in deze energie ademen. Kijk met gesloten ogen naar het beeld van je geleidegeest. Beleef het en zie het beeld voor je. Voel de ervaring van het zien. Kijk er rustig naar. Het heeft even tijd nodig. Blijf rustig doorademen. Voel de goudgele energie om je heen en adem het in. Zo zie je het gezicht voor je van je geleide geest en het is gelijk weer weg. Maar het moment was genoeg om het te herkennen. En open je ogen. Voel weet in jezelf. Weet in jouw hersenen dat je deze meditatie steeds weer kunt doen. Iedereen kan dit leren. Voel je weer veilig en voel je heel. Een dankbaar, een dankbaar gevoel van liefde kan bij je opkomen. Te weten dat je is, altijd bij je was, is en zal zijn in dit leven. Dat jij zelf gekozen hebt hier op aarde. Die stress, die burn-out is slechts een ervaring, die ook ervaren moest worden. Accepteer en laat los. Je kunt altijd kijken op mijn website, mocht je vragen hebben, lieve luisteraars. Je krijgt altijd, altijd antwoord. Dus www.yra.nl Ja, en ik moet dat toch even snel doen, want ik zie dat het uur ook alweer helemaal om is. Ik kan nog wel een half uur doorgaan, maar een uur. En ja, je vragen worden soms opgenomen in een van mijn lezingen. Lieve mensen, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Steeds weer iedere keer, want ook dat is geen vanzelfsprekendheid. En ik bedank bedank je werkelijk voor het luisteren. Een hele goede avond met de verdere programma's. Een hele week met alle die je lief zijn. En ook weer tot volgende week. Dag.